Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel. De afgelopen dag kregen ruim 9800 mensen een positieve testuitslag, zegt het RIVM. En dat is ongeveer net zoveel als de afgelopen dagen. Toen ging het gemiddeld om 10.000 nieuwe besmettingen per dag. De meeste positieve tests werden afgenomen in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. De cijfers van dit weekend zijn belangrijk. Het kabinet kijkt mee. Als het virus niet genoeg onder controle is, komen ze dinsdag mogelijk met strengere coronaregels. Als je in de buurt van Herugel, Waart Bergen en Schorrel in Noord-Holland woont, check dan even je schuur of tuinhuisje. Dat vraagt de moeder van Tjao, het meisje van 19, dat vermist wordt sinds ze woensdag van huis wegliep. Ze is al vaker weggelopen en verstopte zich toen op dat soort plekken, vertelt de politie. Het meisje is bekend met neerslachtigheid en uh, we hebben ook wat eerdere ervaringen met het uh, meisje en, uh... Dat geeft ons een redelijke indicatie dat ze hier zou kunnen zijn. En verder willen we daar niet al te veel over kwijt. Haar moeder is wanhopig, want eerdere keren dat ze wegliep... stopte Chow ook met eten en drinken. In de duinen bij Bergen wordt vandaag ook naar haar gezocht. En de eerste, James Bond, ooit is dood, meldt de BBC. Sean Connery. Hij speelde zeven keer de rol van de geheime agent... die op de een of andere manier altijd in aanraking kwam met mooie vrouwen. Oh. Hello. Aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. Shocking. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. Thank you, but I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. De Schotse acteur speelde ook na zijn James Bond carrière in allerlei films. Zo won hij een Oscar voor zijn rol in The Untouchables. Ook werd hij gekozen tot meest sexy man van de eeuw en werd hij geridderd door koningin Elizabeth. Volgens zijn familie ging het al een tijdje niet goed met hem. Sean Connery was 90 jaar. Het weer vanavond regen, morgen bewolkt en opnieuw wat regen. Het wordt zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Je komt in de file tussen Knop en Badhoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid. Vijf kilometer met een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. Drie kwartier vertraging heb je op de N200 vanuit Amsterdam naar Halfweg. Bij Halfweg staat drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 That people crying Can't find something to believe They put so much faith in Het is zeker weer nodig, ook in deze tijd. Love is the message and the message is love. Ik denk alleen maar al aan Frankrijk en al die aanslagen die daar hebben plaatsgevonden afgelopen week. Jorden, Arthur Baker en El Green, inderdaad, met een single uit de jaren 80. U2 alweer van Zas op zaterdag, oftewel Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we nu twee allemaal doen, albert Jan? Nou, laten we even beginnen met uh, de uh, uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. Kijk, in, in de derde uur om kwart over vier tijdens Pit Report... krijgen we natuurlijk een uitgebreide samenvatting. Maar Max en Albon hebben het wel spannend gemaakt in Q2. Maar daarover om kwart over vier meer. In ieder geval kunnen we mededelen dat uh, niet Hamilton van Pol vertrekt morgen... maar uh, zijn teamgenoot Bottas. Hamilton start uiteraard op twee en op drie Verstappen. En uh, een keurige vierde plek voor Gasly. Goed, in het derde uur meer over die kwalificatie. Uh, over een tweetal platen gaan we praten met uh, Nina Stegen-Oojevaar. Uh, uh, en die weet uh, meer van de stoel. Ja, niet de stoel van, uh, van uh, onze grote vriend uh, Velderhof... Maar de stoel van Zandvoort. De stoel op het strand. En uh, we zoeken een nieuwe plek, begreep dat, ik. Dat verhaal gaat, ja, dat, dat gaat helemaal terug naar, even kijken, 1994. Toen is dat initiatief genomen voor die stoel. En dan hebben we natuurlijk ook die grote stoel op het, uh, op het, op het strand. En uh, daar is natuurlijk een heleboel over te vertellen. En ze zijn op zoek naar een nieuwe plek. Daar gaan we over praten samen met... Om kort, of rond de klok van kwart over drie met Nina verstegen Oevaar, Want die weet daar meer van. Verder hebben we natuurlijk dit tweede uur ook nog uh, wat... Uh, we hebben zelfs een evenementagenda, Harms. Oh ja, ja. Het is wel een kleintje, maar we hebben hem wel. Rond de klok van half vier hebben we, hebben we dan de evenementenagenda. En verder natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat luisteren kan je uiteraard via de vernieuwde website van CFM www.cfmzandvoort.nl of de ZFM-app. En die kan je gratis downloaden. De App Store, Play Store en de Windows Store. Cross, Amsterdam, Bilal en Emma Heesters. The... Ja. Ben donderdag van mij Een je beetje Netflix en wat vibes Baby maak wat tijd van me vrij Want donderdag is van mij Mijn vroeg je me al wat ik toen aan had Dinsdag belde je voor aandacht Onsdag vroeg je wat mijn maat was oh, baby boy. Maar je moet nog even wachten baby hey, hey. Ik zie je als je in de nacht alleen bent oh. Ligt tussen mijn tekens waar jij straks om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 En ik een zeg mij wat jij voor me voelt want jij, jij weet, weet precies wat je doet met nee. mij. Ik wil je niet laten gaan. Wat heb ik je aangedaan? Met je netflix en wat vibes baby maak wat tijd voor me vrij want donderdag is van mij Ze doe je een beetje na, hopelijk wel, met de Netflix. Hoor hè, toch niet? Ja. Die hebben ook uh, afgelopen week uh, Netflix, En wel op donderdag. En daar gaat deze nieuwe plaat over. De crisscross Amsterdam, Bilal en Emma Heesters. Uh, van dit moment in de diverse hitparades. Zometeen gaan we praten met uh, Nina Verstegen. En het gaat uiteraard over de stoel op het uh, Sanvoos strand. En er wordt een nieuwe plek voor deze stoel gezocht. En Nina weet daar alles van. Wij gaan zo dadelijk met haar praten. Maar eerst gaan we nog even een lekkere gouden oude draai hebben. Gewoon zin in op deze Zandvoort op zaterdag. Dat doen we met deze single uit 1985. The Breakfast Club en ride on Track. Deze had alweer een hele tijd niet meer gedraaid op de Sovjet Radio. Dus het werd er weer die tijd voor, De single van The Breakfast Club hoorde je. En rides on track. Inmiddels kwart over drie geweest. Nou, we hebben het beloofd zo aan het begin. We gaan eens even contact zoeken met Nina Verstegen. En je hoort het al een klein beetje aan het achtergrondmelodietje. Het gaat over de stoel, Albertjan. Ja, Nina, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Hallo. Welkom in de uitzending.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 Wat een geweldig verhaal Nina. En ja, je zegt inderdaad dat het is een gevaarte. is. Want hoe groot is de stoel? 10 meter. 10 meter, ongelooflijk.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 Dus wij wisten niet wie dat gedaan had en hoe die daar kwam. En toen dachten we, nou, laten we Leo dan maar bellen van Leo M. Ja. Die, die zat er ook niet op te wachten, of wel? Nee, nee, nee. Die zei, er dat kan toch helemaal niet? Dus we zeiden we, nou, stuur iemand langs, kom kijken. Ja. En, eh... Uh, uh,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 Oh, ik vind dat de stoel bij het strand hoort. Het is echt een strandverhaal. Ja, nee, oké. Okay, ik bedoel, ja, de eigenaar... Mogen, maar, maar wij mogen op een gegeven moment aangeven waar we hem graag willen hebben. Ja, heb jij een ja, nieuwe tuinstoel ja, ja. nodig of zo, hoor. <lacht> nee, nee, nee ik, denk, okay. ik vind dat hij gewoon, uh, gewoon uh, bij Nina in de tuin moet. Maar wie ben ik? Ja, dat, dat kan ook, want hij steekt wel uit natuurlijk. Dat, uh... Oh ja, dan krijg je weer belangrijke verenigingen die zeggen... hij steekt <lacht> ja. er hoog uit.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 Plus tegenover het circuit heb je geen bebouwing. En ik kan me voorstellen dat als je op een mooi huis op de Zuidboulevard woont... en je krijgt ineens een gevaar voor je stoel... dat je geen uitzicht meer hebt op zee... ik denk dat je dat ook niet moet willen. Je even moet kijken... Maar de suggestie van de Noordboulevard inderdaad... het is een publiekstrekker. Ik denk dat het meest gefotografeerde stoel van Zandvoort is... Ja, dat het ook. Uh, dat het ook mensen trekt. Dus het Noordboulevard zou een goed alternatief zijn. Uh, hoe werkt, de, hoe werkt die, de procedure nu? De stoel is, in, is, begrijp ik nu van jou, dat hij in principe dus van jullie is. Maar hij mag dus uh, op een andere plek. Wij hebben hem teruggegeven aan de gemeente. Je hebt hem teruggegeven? Wij hebben hem geschonden. Nou, dat is aardig van je. GELACH dat <lacht> is zo lekker Dan begrijp ik ook de link naar Hilly Jansen en de, en de gemeente Je hebt yes. Jullie hebben hem geschonken Waar, Waarvoor als Zandvoorter Hartelijk dank uh, Dus bla, zij, bla. Zij, zij gaan dus nu uh, dat Proberen om uh, een plek daarvoor te vinden En dat kan uh, via uh, Even kijken Weet jij zo het e-mailadres e van H Hilly Nee ik wel Ik H. het niet H.jansenapenstraatjesandvoort.nl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 Oké, Dankjewel Nina. In een heel fijn weekend. Groetjes. Ja, ja. Hoi hoi. Ja, ja. Hoi. hoi. Ja, dat was Nina Versteeg inderdaad het hele verhaal over de stoel. Nog één keer. Waar kunnen de mensen de suggesties heen sturen, uh, albert uh, Mocht je zelf een idee hebben over waar de Zandvoort stoel straks het beste tot zijn recht komt. Mail dat dan naar h.jansen, H.jansen-zandvoort.nl En alles is van harte welkom. Dus gewoon inzenden. Die e-mailbox van Hilly moet helemaal gaan. <laughs> helemaal vol raken, weet je wel. Er past geen bericht meer bij je, Hilly. Sorry. Iedereen reageert hier in Zandvoort. Want we moeten gewoon met z'n allen een mooi plekje gaan vinden... voor die mooie stoel uh, die nou nog op het strand staat. nou We kennen het allemaal inmiddels, het verhaal. It's a Wonderful Life. Daar gaat het volgende plaatje over. Terug in de tijd met deze single van Black. Here I go, I'll treasure all that's new and true and gay easy living and we're giving what we know we're dreaming of we are one having fun walking in the glow of love going places it's so wonder it's so clear by a fountain climbing mountains as we hold each other near sipping wine we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow. Een uh, leuk interview met uh, Nina Versegen van uh, voorheen uh, Skyline 12a. En het ging uiteraard over uh, de stoel en het zoeken naar een uh, nieuwe plek uh, voor uh, de stoel. Weet jij een uh, leuke plek voor de stoel hier in Zandvoort? Stuur een mailtje naar h.Jansenvoort.nl. H.Jansen met 1svoort.nl. En uh, ja, dat jullie uh, maar heel veel uh, e-mails uh, mag ontvangen met suggesties, uh, Albertan. Zeker weten! Toch? Ja, het hoeft mij geen lange lijst te worden, want ik ben er al uit. Ja, dus oké, <laughs> oké. Okay, okay. Vertel! Nee, dat heb ik al aan Nina overlegd. Okay. Dus, uh, maar ik ben benieuwd waar, waar de suggesties voor komen. Want op het circuit wat jij zucht, ik bedoel, kan je kan beter op de. Op, op, op, of, uh, tussen, wat zij zegt, tussen de twee haringkramen neerzetten. Want dan, dat is een herkenningspunt van... we spreken je af op uh, Strand Noord. Ja, ik heb zelfs gezegd uh, waar die auto staat op die uh, rotonde, zeg maar. Hè, bij het circuit. Zou kunnen. Ook geen gek idee. Nee, toch? Oh, nee. Nee, nee. nee. Nou. Nou, dus, Heerlijk, nou, het, zonnetje, de druk. het zonnetje schijnt lekker. Dat betekent dat we weer naar de buitenevenementen kunnen. Of heb je ze alleen maar binnen? Nee, deze... Nou ja, nee, ho, ho, ho, evenementenagenda. Niet evenementen in meervoud. Maar ik bedoel, in ieder geval weer een mooi evenement. Want van 6 november aanstaande tot en met 24 januari 2021... Zal er een overzicht en stootstelling Schilders ter zee van verschillende zeeschilders te zien zijn in het Zandvoorts Museum. Een officiële op op opening zal uh, vanwege corona achterwege blijven. Zee en schepen hebben eeuwenlang tot de verbeelding gesproken, pas in de 16e eeuw, ten tijde van de grote ontdekkingsreizen, ontstond maritieme kunst als een onafhankelijk genre. Kort na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse zeeschilders uitgenodigd... om op een, de nieuw gebouwde oorlogsschepen van de Koninklijke Marine... zeereizen mee te maken en aan boord te werken. De resultaten van die reizen waren in 1952 te zien... in de overzichtstentoonstelling Schilders ter Zee... in het Amsterdamse Stedelijk Museum. De reacties van het publiek en pers waren zo gunstig... dat, het, zo gunstig dat de deelnemende kunstenaars na afloop bij elkaar kwamen en in samenwerking met de marine besloten een vereniging van zeeschilders op te richten. Dat gebeurde in september 1953. Met het groeien van de welvaart in de jaren 60 nam de interesse in de maritieme kunst toe. De Nederlandse vereniging van zeeschilders ging er in die tijd toe over... nieuwe leden toe te laten die moderne kunststromingen in hun werk toepasten... Er zijn door de NVZ tijdens de laatste vergaderingen van de vorige eeuw en recent in deze eeuw veelvuldige nationale en ook internationale tentoonstellingen gehouden. Meer informatie kunt u vinden op de website www.zeeschilders.com. Www het Zandvoortsmuseum heeft de vereniging uitgenodigd om een tentoonstelling in te richten dit najaar. En een van de kunstenaars, Dolf Middelhof, zal samen met wethouder Cultuur Gert-Jan Bluis... op 6 november om 4 uur een korte openingshandeling doen. Daarvan wordt er een film gemaakt die ze zullen delen op de sociale media kanalen. Verder zal hij per 6 november een buitenexpositie starten op het Badhuisplein... met de mooiste afbeeldingen van de, over de zeeschilders. Deze is uiteraard gratis te bezichtigen in de openbare ruimte. Deze expositie is uiteraard te zien naast de zandsculpturen... die niet alleen op het Badhuisplein staan, maar op diverse locaties in Zandvoort. Elke bezoeker is uiteraard van harte welkom in het Zandvoorts Museum vanaf 6 november. Wie het museum wil bezoeken, moet wel even reserveren. Oké, okay, nou mooi dat er in ieder geval weer een ja, evenement ja. plaatsvindt. Klopt, weer een evenement erbij, volgens de regels. En zo word je creatief. En dan ben je creatief bezig in deze moeilijke tijden. Houden we erin dat we rond half vier weer een evenement hebben? Dat hangt, hangt volgende week al. Ja, dat, dat is ook weer zo. Dinsdag weer een persconferentie. Moeten we afwachten wat Rutte en Hugo de Jonge gaan zeggen. Dan laten we het beste ervan hopen. Twee hits achter elkaar op een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. You Love Someone Loves You honey, gevolgd door de laatste verschenen single van Lucas Hamming en Falling. Ja, ik ken nog wel duizend bommen en granaten. Die ken ik nog wel, Albert-Jan, <laughs> maar wat heb jij over de bommen en, en granaten? Ja, liggen er nog uh, bommen en granaten, zogezegd niet gesprongen, explosieven, NGE's in het kort. Zoals kogels of granaten onder de boulevard Paulus Lood in Zandvoort. De gemeente Zandvoort is bezig begonnen met de boulevard te herin te richten... en er is een risico dat bij het graven nog materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Daarom wordt de bodem gescand op mogelijke explosieven. De Zandvoortse bunkerploeg wacht met spanning af en acht de kans zeer groot dat er wat gevonden wordt. Want zoals iedereen weet is Zandvoort was een onderdeel van de Atlantic Wall... dus in het dorp zijn nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Toen de noordelijke boulevard werd heringericht voor de aanleg van een busbaan... bleken er daar dus zes bunkers onder het zand te liggen en ook nog aardig wat munitie. 90% van de aangetroffen landmijnen was al onschadelijk gemaakt door de geallieerden. De overige 10%, zijn naar, 10 zijn naar de Kennemerduinen gebracht en daar tot ontploffing gebracht. Al dus Engel Scholteno van bunkerploeg Zandvoort. Ook lag er nog allerlei munitie in de voormalige loopgraven... en ik verwacht dat onder de boulevard Paulus Dood niet anders is. Het is nog onduidelijk wat er met de bunkers gaat gebeuren... mochten die worden aangetroffen. De bunkers langs de noordelijke boulevard zijn destijds allemaal snel gesloopt. Er lag ook munitie bij in de buurt... en ze waren natuurlijk bang dat er veel publiek op af zou komen. Daarom moesten ze snel weg, al aldus Scholtenloop. Hij kreeg nog wel even de gelegenheid om in de bunkers te kijken... en een paar foto's te maken. En dat was heel mooi, want er stonden zelfs nog allemaal Duitse teksten op de muren. Zo bleek in een van de bunkers in de jaren eh, na de oorlog nog een kunstenaar te hebben gewoond... die zijn schoorsteen tot totempaal had gemaakt... Scholtenlo gaat het bodemonderzoek op de boulevard met grote nieuwsgierigheid volgen. Langs de noordelijke boulevard stonden geen huizen, maar aan de Pauluslood staan voornamelijk villa's. Of het bodemonderzoek invloed gaat hebben op het woongenot van de bewoners, dan is dat nog de vraag. Maar als blijkt dat er nog op 30 meter van je huis een oude springsput wordt aangetroffen, dan moet er mogelijk wel geëvacueerd worden. Uh, Word, ja, wordt vol, dat je bijna zeggen. Ja. Nee, maar dit soort dingen kan je wel een Engels-Schotelo overlaten. Die heeft er echt wel heel veel verstand van. Die ja. is ook al jaren bezig inderdaad met de bunkers en de bunkerploeg die we hebben. CQ Hadden in Zandvoort. En ja, die hebben ook heel veel leuke stunts nog gedaan trouwens. Voor een ja, ja, ja. met de 1 april grap en dergelijke. Kan je daar nog iets van ja, herinneren? Ze zouden een gevonden hebben, hè? Ja, geloof ik, klopt. klopt. En, als, en we dichtgooien. Ja, we ja, we erop. ja, ja. ja, ja. ja. Was, was een heel mooi verhaal. Allemaal pers, landelijke pers erop af en dergelijke. Ja. Was, uh, was geweldig. Ook een actie volgens mij van engels Scholtenloo. Waar je het net over had trouwens. Maar dat ging dan weer over de boulevard. Vorige week, -Jan, hebben we het gehad over die uh, Jerusalemo uh, ja. challenge Ja, klopt. Nou, die is inmiddels ten einde. Ja. We hadden drie uh, finalisten. Zeg maar, die voor de beker in aanmerking kwamen. Ja. Eén daarvan was de Bodaan uit Bentveld. En dan heb je nog de Rijp uit Bloemendaal. Allebei van Kennemer Hart trouwens. En uh, het Spaanen in, uh, in Haarlem van de, de afdeling Chirurgie. En uh, ja, inmiddels is de winnaar bekend. Helaas geen Bodaan. de dus software heeft niet gewonnen. Maar, maar het wel, zag er zo leuk uit. Ja, ruim 1400 <laughs> likes hebben ze gehaald. Dus nou, dat is uh, best wel wat. Dus een uh, hele mooie challenge hebben ze uitgevoerd. En datzelfde geldt uh, uiteraard ook voor, uh, voor het Spaanse Gasthuis, want ook die zijn het niet geworden. Dus dat betekent dat de winnaar is geworden, kennen we hard uit uh, Bloemendaal de Rijp. En uh, die hadden ruim 1800 likes uh, op hun uh, Jeruzalema Challenge. Nou, we gaan hem uiteraard nog even draaien. Zo vlak voor het nieuws en weer van 4 uur. En dan zo meteen in het volgende uur nog even de opvolger van deze challenge. Met een, een nieuw Zuid-Afrikaans plaatje. Die moet je ook horen. Moet je gewoon blijven luisteren, hoor je die ook. Jerusalem, Azië. Sale, ma, y callalami, no